Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël valt opnieuw doelen aan in de Gazastrook. Het Israëlische leger meldde tegen middernacht op Twitter dat er grondtroepen werden ingezet, maar sprak ze juist tegen dat er een invasie gaande is. Volgens het leger was er sprake van een intern communicatieprobleem. Net als gisteravond worden er wel zware beschietingen gedaan met tanks, artillerie en gevechtsvliegtuigen. Langs de grens met de Gazastrook hebben Israëlische troepen zich verzameld. Het leger heeft 9000 reservisten opgeroepen en alle verloven ingetrokken. Volgens Israël zijn de afgelopen dagen vanuit de Gazastrook 1750 projectielen op Israël afgevuurd. De meeste zijn door de Israëlische luchtafweer onschadelijk gemaakt. Griekenland is weer open voor toeristen, heeft de Griekse regering bekendgemaakt. Wel moeten toeristen zich houden aan een aantal regels. Zo zijn ze alleen welkom met een vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test... of als ze kunnen aantonen dat ze recent zijn hersteld van corona. De eerste chartervluchten zijn al geland op populaire eilanden als Rodos, Mykonos en Kreta. Op de Griekse vliegvelden kunnen toeristen willekeurig worden getest. Wie positief is, moet naar een quarantainehotel. Vlaanderen voert het vaccinatietempo op, meldt de Vlaamse nieuwszender VRT. Volgende week worden een half miljoen Vlamingen geprikt. Daarnaast stijgt dat naar 750.000 per week. Sommige vaccinatiecentra zitten nog niet aan hun maximumcapaciteit. Anderen gaan ook in het weekend open. Volgende week krijgen mensen jonger dan 65 een uitnodiging. In juni zijn de 18-plussers aan de beurt. En in de zomervakantie kunnen waarschijnlijk ook de 16- en 17-jarigen worden ingeënt. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met vooral in het midden van het land nog enkele buien. Minima rond 7 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Overdag eerst zonnige periode, maar in de middag ontstaan een aantal felle buien. En het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. CFM, stand voor! You tell me you need my love, and three seconds later I mean nothing. Go ahead, I'll take it with a smile. My mama said that boy something, I bet he's no good for Nothing. Now I know that she is always right Ooh, I'm so tired of you Telling me what to do I kind of want to leave you now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 Oh <laughs> Wat hiermee begint Maar ik kan niks bewijzen Dus toch misschien blind Ik ben maar een mens Van vlees en bloed Ik ben maar een mens Van vlees en bloed De schuld ligt niet bij mij De schuld ligt niet bij mij Kijk eens goed in de spiegel Zeg wat je ziet Zie jij het zo helder Of zie je het niet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 Denk je dat ik ze kan helpen? Maar hoor wat ik ze.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 Da. Is there something else you're searching for? I'll fall in In all the good times I find myself longing for change Thank you.